Veel afwashows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekoeris afwashow. En dit is de nieuwe Els Plaat. Radio look, go Go! Yes, I am, I'm on fire Hold oh, you it now, I'm on my way, on fire I'm on fire, baby Hold oh, you it now, I'm on my way, on fire Geniet er nog maar van van deze Elsplaat, want uh, het is bijna de laatste keer dat we hem draaien. De Elsplaat deze week, 5000 volt, I'm on fire. Goedenavond, het is vandaag donderdag 17 september van het jaar des Allas 2015. Zo, luisteraars, goedenavond, goeiemiddag. Net wanneer je, je luistert, natuurlijk. Of op de livestream van de Radio Els 558. En daar hebben we inmiddels ook een jinglepakketje voor. Ik zal je er nog even eentje laten horen. This is Radio Els. Leuk, hè? Ja. Nou, Het is niet de bedoeling dat we helemaal radio-els worden. Het blijft voornamelijk natuurlijk gewoon lekker de show zoals je natuurlijk al een jaartje of dertig gewend bent. En wat gaan we doen in deze show? Nou, We hebben wat nieuwsberichtjes voor je van vandaag. En we hebben nog, weet uh, beetje nog wel, hè, dingetjes die vandaag gebeuren op deze 17e september. En we hebben natuurlijk goede muziek van De Mo, Lois Lane, Baba en Rodi. Daarna komt voorbij Dead or Alive. The Kings, ja ook zo'n heerlijk bandje uit de jaren 60. De Birds, doe maar zelfs. Astrid Neeg, een Hollandse zangeres in de jaren 70. Wat aardig heetjes gehad. Chris Andrews alweer. Hebben we van de week ook al wat van gedraaid. Bonnie Sinclair en Unit Gloria, komt voorbij. Toontje lager en we gaan terug naar 1966. Een mooie opname van de Trox. Anyway that you want me. Goedenavond, dit is de Ava Show. If it's love that you want...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 Any Way That You Want Me van de Troek, uit 1966, ja die plaatjes die werden destijds heel kort gehouden, zodat de zeezenders in, uh, die voor de kust van Engeland lagen wat meer reclame konden draaien. Zo werkte dat in die tijd. This is Radio Els.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 Weldige LP vroeger of later van Toontje Lager uit 1983 was dit stiekem gedanst. Zo, het is weer tijd geworden voor een stukje krant, terwijl wat nieuwsberichtjes van het internet gejat. Overvallers verstoppen zich achter het politiebureau in Roswell. Twee verdachten van overval in de apotheek werden ontdekt terwijl ze zich verstopten achter het politiebureau in de Amerikaanse Roswell, de overvallers zouden zijn weggerend bij de apotheek richting het politiebureau, daar hielden ze zich schuil. Een derde verdachte werd bij de apotheek al aangehouden, de twee anderen werden door een politiehond gevolgd naar hun schuilplek en ook dit weet al werd gearresteerd. Een winkeldief aan het Cornelis Troosplein in Amsterdam is gevallen en bewusteloos geraakt nadat hij was overmeesterd door omstanders al dus een politie woordvoerster woensdag. Door de val liep hij een hoofdwond op en was hij even buiten bewustzijn. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat zich precies in de winkel heeft afgespeeld. Ook is nog niet bekend of de winkeldief is ingerekend door bezoekers of personeelsleden. Per dag komen er ongeveer 700 vluchtelingen naar Nederland. Dat zei Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In mei waren het er nog 500 per week, Twee weken geleden waren het er 1800, vorige week 3000 en nu zijn het er 700 per dag. Dit is omgerekend 4900 per week. Veel gemeenten zijn overvallen door de vraag naar noodopvang. Wienen zei dat het klopt dat het COA gemeenten geregeld onder druk zet om te helpen de vluchtelingen aan onderdak te helpen. Ja, trieste berichten allemaal. Maar uh, we hadden wel goede muziek in de jaren 70. Ja, ja, ja, ja, ja. Hier is Bonnie Sinclair en Unit Trodia. en Clap Your Hands en stand Your Feet uit 1973. What I want was het Het was ook wel een aardige een klap op de knieënplaat geweest, natuurlijk. Bonnie Sinclair en June Gloria, daar zat ze toen in. En Clap Your Hands en Stamp Your Feet uit 1973. Ah, this is well. <laughs> De show. <laughs> van die heerlijke hap, slik, weg, muziek, hè? Ja, zo vind ik dit. Uit 1969 konden we luisteren naar Chris Andrews in de Ava Show hier bij Radio Hells 558 en Pretty Belinda. Ach, heerlijke muziek uit 1974 van Astrid Neig. Mensen zijn je beste vrienden. Ik ben geen hond die je naar buiten laat.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 Laat ze liever vrij Mensen zijn je beste vrienden Laat ze liever vrij Mensen zijn je beste vrienden Als je ze goed kent Dan merk je toch Dat jij er ook een bent Wij zijn geen kudde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 Als show meer muziek. Omdat ik nooit een broertje had, maar zussen om me heen die alles voor me deden, was ik toch vaak alleen. Voetballen dat kon ik niet, de dus echte vriendjes had ik niet. Ze wonden al mijn knikkers, meisjes. Bij. Ze konden uren kletsen en daar zat ik stiekem bij Terwijl de jongens uit mijn straat uitblonken in kattenkwaad Kreeg ik mijn eerste kusje? Macho, macho, stoere mannen macho macho, macho macho, Was ik maar een vrouw, dan breide ik me kunnen wennen aan mannen met mekaar Dronken aan de boemel en voeren een grapje klaar Vuile praat tot morgens vroeg Stronkelen van kroeg tot groeg Wij, wij waren samen Macho, macho. stoere mannen macho. Macho. macho macho, was ik maar een vrouw dan breide ik met jou Chope. Dore mannen van doemaar uit 1984 was dit macho, macho, macho hier bij Radio Els in de weet je wel? Zo, we gaan eens even een deuk nemen in het verleden met deze weet je wel van 17 september. Het is vandaag de 260ste dag van het jaar en, <coughs> en hierna volgen er nog 105. Vandaag in 1958 vond de eerste aflevering van Pipo de Kloon plaats, die op de Nederlandse tv werd uitgezonden. En in 2004 was de eerste uitzending van Koef In 1939 vandaag de Sovjet-Unie valt Polen binnen. En in 1978 vandaag de Camp David-akkoorden tussen Israël en Egypte werden gesloten. Even naar de sport van vandaag, in 2000 zwemmer Pieter van den Hogeband scherp bij de Olympische Spelen in Sydney het wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan tot 1 minuut 45 en 35 uh, seconden. De mondiale toptijd was met 1.4551 in handen van Ian Thorpe, de Amerikaan. In 1931 het platenlabel RCA brengt zijn eerste gammafloonplaat uit, zo lang geleden alweer. Hè. Dan gaan we eens even kijken wie er vandaag geboren zijn. Uh, en dan ook wel jarig hè, als ze er nog in leven zijn. In 879 werd Karel de eenvoudige geboren. Hij was koning van West-Francië en van Lotharingen. En hij overleed in 929. In 1923 werd Henk Williams geboren, hij was natuurlijk een Amerikaans zinger, een countryzanger dacht ik, hij overleed in 1953, dus echt oud werd deze man ook niet, en Piet Kleinen kunnen we vandaag feliciteren, hij zag het levenslicht in 1951. Even zo goed felicitaties naar Sander de Heer, hij is natuurlijk een Nederlands acteur, hij werd geboren in 1958 en Koen Wouters, die Belgische zanger is vandaag jarig, hij werd geboren in 67 en een jaar later was het Anastasia, ze is natuurlijk Amerikaans zangeres waar ik eigenlijk al een hele tijd niks meer van gehoord heb en ze heeft toch wel wat aardige mooie grammofoonmuziek muziek gemaakt zou ik zo zeggen. We gaan even kijken wie er vandaag zijn overleden. Dat was in 1665 Philips IV, de Vierde, koning van Spanje. Hij werd 59 jaar oud. Volgens mij was deze Philips ook nog een poosje koning van Nederland, hoor. Tot Willem van Oranje hem eruit geschopt heeft. Uh, in 2009 overleed Bob Bauma. Hij werd 79 jaar. Hij was natuurlijk een Nederlandse tele, uh, televisiepresentator. Ja. Nou, er zijn nog wat vieringen vandaag. In Angola wordt de nationale heldendag gevierd en in Nederland wordt het dag dat de slag om Arnhem vandaag plaatsvond in 1944. Ja, de tijd gaat door, hè? Zo lang geleden. Even wat weer extreme. In 1971 werd het niet warmer als 0,7 graden en in 1963 werd het erg warm, want de hoogste maximumtemperatuur was 26,2 graden Celsius. In 1996 konden we weer het langste in de zon zitten, want de zon die scheen 11,8 uur. En de meeste regen die viel in 1949 vandaag, toen duurde de regen duurt maar liefst 12,4 uur. Zo, dat was het weer een beetje van, uh, weet je nog wel, ik heb hier wel een bijzonder plaatje hoor. Niet zozeer een top 40 plaatje, maar het is wel erg mooi van de beurt. De Beatles uh, werden er zelfs door geïnspireerd. Hier is Cessness Mar is alone Never with a herd Prettiest mare I've ever seen have to take my word I'm going to catch that Up on Stony Ridge after this chestnut mare, been chasing her for weeks. Well, I catch a glimpse of her every once in a while, taking her meal, bathing. Fine lady. This one day I happened to be real close to her and I saw her standing over there. So I snuck up on her, nice and easy. Got my rope out. And I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can. Pulling on her And she's pulling back Like this mule Going up a ladder And I take a choice And I jump right up on her Damn it if I don't land Right on top of her And she takes off Running up onto the ridge Higher than I've ever been before She's running along just fine Till she stops And something spooked her a so sidewinder All coiled and ready to strike She Doesn't know what to do for a second But then she jumps off the edge Me holding on Above the hills Higher than eagles were gliding Suspended in the sky Wat een heerlijke fantastische muziek hier bij Radio Els 558 in de Show voor deze donderdag de 17e van de 9e van het jaar 2015. Welkom als je net inschakelt, dan heb je alweer een half uurtje gemist van de show. Maar geen nood, je kan later nog via de podcast natuurlijk terugluisteren. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van de Show. even in je zoekbalk de Show in toetsen en je komt daar vanzelf. Dit is Radio Els. I'm Links van 50 jaar geleden, ongelooflijk, hè? hier in de Show. En het nummer was getiteld Set Me Free. Waar is het weer tijd voor? Nou, het is weer hier tijd voor. De kladlabla op de knieënplaat. We gaan naar 1985 toe met Dead or Alive en You Spin Me Around. Tom Plas mond. je hoorde Dead or Alive in You Spin Me Around, al zijn er de klap op de knieënplaat van vandaag. Het nummertje stamt uit 1985 en nu gaan we naar heel wat anders doen. naar 1970, naar het Songfestival. It is wow in the dishes show. Hier is Dana en All Kinds of Everything. Snowdrops, pentakotons, butterflies and... Winter time, spring and autumn, too. Monday, Tuesday. Afternoon. Met all kinds of everything hier in Davos show op Radio Els 558, op radiomaastad.com en later, als je er nog niet genoeg van hebt, ook nog via de podcast te beluisteren. Ga maar eens even naar onze Facebookpagina. Daar is van alles terug te vinden daarover. Zo, we gaan weer eens even kijken naar wat nieuwsflitsen van vandaag. De krant. De opleidingsinstituten voor makelaars worden steeds populairder. Het aantal cursisten stijgt explosief. In 2012 wilden er maar 300, 300 gegadig, gegadigden makelaar worden. Dit jaar zijn het er al bijna 1100. Er worden zelfs 1400 aanmeldingen verwacht voor het einde van het jaar. De NVM denkt dat de populariteit van de opleiding te maken heeft met de aantrekkende huizenmarkt. Geen Zwarte Piet meer op de Haagse basisscholen. Het gaat om een collectieve afspraak van alle 150 openbare protestant-christelijke en katholieke basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroesaard, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken. Den Haag is de eerste grote stad die een neutrale Piet op alle basisscholen introduceert en Zwarte Piet in de band doet. Al dus voorzitter Gerard van Drielen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden... Er waren kinderen die zich niet prettig voelden bij de Sinterklaasvieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet. We hebben hier geen mening over. Ja, die hebben we wel, maar niet hier in de overshow. De politie die schiet raak naar een ramkraak in Nieuwegein. De daders gingen er vervolgens vandoor in een vluchtauto. Die raakte bijna een politieagent die net opzij wist te springen. Daarna is er een schot gelost. De daders zijn nog steeds spoorloos ondanks een urenlange zoektocht met auto's en een helikopter. Veel wegen zijn afgezet. Of er buiten is gemaakt is nog niet bekend. Ook weet de politie niet om precies om hoeveel ramkraakers het gaat. Maandagavond was er niet daar ver vandaan in de meren ook alle ramkraak. Ook daar was de Albert Heijn de dupe. Vermoedelijk was het de daders te doen om de pinautomaat in de supermarkt. De pui van de winkel werd compleet Vernield. We hebben hier wat leuke muziek voor je, je wil het niet weten. Ja, 1979. Baba en Rodi. En het is een beetje akatakka muziek, hè? En zo heet de titel ook: Akataka Music. Goedenavond, je luistert naar Den Hartog in de Alfa Show. Music. I like it, I like it. Music. I like it, I like it. Music. I like it, I like it. Music. I like it, I like it I like it You like it He likes it She likes it Everybody likes it It's nice, it's nice Oh, oh, it's nice, it's nice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 Good, good. I like it. I like it. Good, good, good, good. I like it. I like it. Yeah, I see... like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like it. I like I like Eigenlijk moet je met dit soort muziek een beetje een borrel achterover hebben gehad, hoor, om dit een beetje te kunnen waarderen. Maar het is toch wel weer eens leuk om terug te horen hier in de Show. Bobby en Rodie met Takken Music uit 1979. This is Radio Els. Oh, wat een heerlijke muziekje vind ik dit. Echt een favorietje van mezelf. Hier is Lois Lane uit 1989 met It's the First Time. Oh, en het tuintje verraadt het al. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit programma. Zoals dat heet, hier bij Radio Els 558. En uh, ik vond eigenlijk dat we een uitzending hadden met wat bijzondere plaatjes. Als je uh, nadenkt over bijvoorbeeld de laatste van de MO 1981, Fred Astaire was dat. We hadden Hack Music, we hadden Dana. We hadden de Kings natuurlijk en de Birds en Doe Maar. Ja, het was een hele bonte waslijst van muziekstukjes weer in deze avondshow voor deze donderdag 17 september 2015. Ik heb nog even een weerbericht voor je. Het is bewolkt en lokaal valt af en toe lichte regen of motregen. Halverwege de ochtend trekt het vanuit het westen uit een gebied met buien het land binnen en beweegt oostwaarts. Later in de middag wordt het vanuit het westen uit het meest droog en komt er ook ruimte voor de zon komende nacht is het nog droog en is er weinig bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 9. De zuidwestenwind is overwegend matig. Morgen overdag is er naast enkele wolkenvelden ook de zon regelmatig te zien. In de middag kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. In de avond maken vooral het westen en zuiden kans op een bui. Daarbij is een kleine kans op onweer. De temperatuur loopt morgen op naar een graad of 18 en de matige wind is zuid tot zuidwest. Nou, we gaan ermee uh, nog, hè? Ja, ja, ja. Straks ga je natuurlijk gewoon verder luisteren op de livestream van uh, Radio Els 558... met de allerbeste muziek uit de top 40 van 1965 tot en met 1974. Dat is echt de moeite waard, want er komen klassieketjes voorbij... maar ook blaadjes waarvan je denkt van... hé, hey, dat is een tijd geleden dat ik die gehoord heb. Wij zijn er morgen weer hier op Radio Maastad, op uh, Radio Els 558... of later via de podcast. Ik zou zeggen nog een hele fijne avond en graag tot morgen. En de laatste wordt eentje van Leo Sawyer, Thunder in my heart. Ik zou zeggen bye bye Zwailei. Zwaai. Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekalories Afwas Show.